Dikte Hark met het NOS Journaal. Het aantal diefstallen van brom- en snoorfietsen stijgt razendsnel. In de eerste helft van het jaar werden er ruim 7400 gestolen. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Van de gestolen brom- en snoorfietsen wordt minder dan een kwart teruggevonden. Blijkt uit cijfers van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen auto's stijgt iets minder snel. Het waren in de eerste helft van het jaar bijna 5900. Een stijging van 7 procent. Na verwachting brengen de informateurs Roosentaal en Wallaag vanmiddag Verslag uit aan koningin Beatrix over het mislukken van de onderhandelingen voor Paars Plus. De gesprekken tussen VVD, Partij van de Arbeid, d 66 en GroenLinks liepen gisteren stuk. Struikelblok was vooral de mate van bezuinigen. VVD-leider Rutte houdt vast aan minimaal 18 miljard euro tot 2015, maar PvdA-leider Cohen vindt dat te veel. In het Russische deel van de Caucasus hebben opstandelingen een aanval uitgevoerd op een waterkrachtcentrale. Volgens de politie waren er zeker zes daders die de bewakers neerschoten. Twee bewakers kwamen om het leven, twee anderen raakten gewond. Daarna veroorzaakten de daders met explosieve ontploffing in de machinekamer. Er ontstond een brand, maar de centrale zou wel gewoon zijn blijven draaien. De waterkrachtcentrale ligt in een deel van Rusland waar geregeld aanslagen worden gepleegd, vaak door islamitische opstandelingen. De Britse premier Cameron is niet van plan de vrijlating van de libier McGrahy, die vast zat voor de Lockerbie-aanslag, te onderzoeken. Cameron zei op bezoek in Washington dat het wel duidelijk is dat de vrijlating een slecht besluit was van de Schotse regering. Bij de aanslag in 1988 vielen 270 doden toen een Amerikaans passagiersvliegtuig ontplofte boven het Schotse Lockerbie. En in Nijmegen zijn bijna 39.000 wandelaars vertrokken voor de tweede dag van de Vierdaagse. Gisteren viel op de eerste dag 1154 wandelaars uit. Zijn er ruim twee keer zoveel als normaal. Volgens de organisatie kwam dat door de hitte. Het weer is zonnig later bewolkt. Vanmiddag en vanavond enkele regen en onweersbuien. 23 graden aan zee en een graad of 30 in het oosten. Dit was het.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 Ice foam, baby. Het we'll zal fijn dat je nog luistert Tweede uur nog van CFM. Het spijt me dat je net een stukje van de nieuws hebt gemist. Maar. Nee, dat ga ik niet zeggen. Ik wou zeggen, het is toch meestal niks belangrijks aan. Maar. Dat moet je nooit zeggen van tevoren, zou ik zeggen. En dan wat je net hoorde: dat was heel toevallig. De titelsong van Toy Story. Ja, nou, u zou denken: wie heeft het gezongen? Dat was Randy Newman. Ja, nou. Nou, we toch over Toy Story hebben. Er is laatst een nieuwe Toy Story uitgekomen. Toy Story 3, mensen. Geloof het of doe het niet. Maar het is toch zo. De Toy Story 3. Ik zou denken... Oh ja, of sommige mensen denken... Wat well, is Toy Story? Nou, ik zal je uitleggen. Toy Story, dat is een film. Ja, en uh, dat zijn dan allemaal van die speelgoedpoppetjes... die dan s'avonds tot leven komen. Ja, en daar heb je dan verschillende um, typetjes in. De hoofdpersonen, dat zijn dan Buzz Lightyear en Woody... Ja, Bus Leitscher, die had ik uh, vroeger uh, als pop. Ja, en ik zal jullie heel eerlijk bekennen. Die pop die, uh, die uh, kan een geluid maken. En uh, ja, die zat er op mijn kamer. En ik had die film gezien van tevoren. En ik dacht dus dat die uh, echt tot leven kwam, die Bus Leitscher. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet in het echt. Ja, en uh, die pop die had dus bijna nooit in mijn kamer mogen liggen. Maar uiteindelijk geloof ik er toch gelukkig niet meer in. En uh, ja, dus mocht die pop toch op mijn kamer blijven liggen. En uh, ik, uh, ja, ik heb uiteindelijk toch die pop nu toch nog ergens liggen. Ik weet alleen niet meer waar. Maar die zal vast wel ergens in de buurt liggen. En ik denk dat ik zo meteen voor jullie even ga kijken of ik hem in één keer goed heb. Maar als het goed is, wordt dit een heel lekker oud swingnummertje. En ik zeg, luistert u ook mee naar de Dolly Dot? of naar Jan Klaas, maar ik denk eerder dat we de Dolly Dots willen. Ik weet alleen niet meer waar die om voor staat. Hier is het, de Dolly Dots. Allow well, me just a little bit more. Het was Dolly met Love Me Just A Little Bit More. Ja, de Nederlandse meidengroep. Ja, mensen. Het was een Nederlandse groep. Je zou denken, ja, Engels. Nee, ze waren gewoon echt Nederlands. Voor um, de jongeren onder ons. Kijk, als jullie X-Factor kijken. Ja, ik zou zeggen. De Angela Groothuizen. Die van de jury van X-Factor. Die um, heeft hier vroeger ook ingezeten. Samen met een paar andere. Ria briefjes. Ria briefjes is helaas... Ik vind het zelf te vroeg, maar die is een paar jaar geleden overleden. En uh, Angela Kramers heeft erin gezeten. Esther Oosterbeek vind ik zelf een van de leukste, laat ik het eerlijk zeggen. En Patty Zomer heeft erin gezeten. En Anita Heijker. En ja, ik vind het zelf nog steeds een leuke groep om te luisteren. Jammer dat ze er zijn. Uh, dat ze er niet meer zijn. Ja, de Leria Briefjes is niet meer, maar ze. ...doen geen muziek meer maken... ...en dit nummer wat u net hoorde, dat was... Uh, ...Love Me Just A Little Bit More, dus... ...hij heeft... Uh, ...hij kwam uit in uh, december 1983... ...en uh, ja, hij heeft 3 december... ...1983 kwam hij uh, binnen... ...en hij heeft de hoogste positie gehad op nummer 1... ...ja mensen, we blijven steeds in de nummer 1... ...lijkt net de op Breakdown... ...maar dat is hem natuurlijk niet... ...en hoe lang zou je dan denken, heeft hij op nummer 1 gestaan? Nou, ook dat zal ik jullie vertellen... Wel elf weken lang en daarna verdween hij jammer genoeg. En uh, ja, ik zal even kijken wat mijn redactie voor mij heeft neergelegd. Dit is uh, Amy Camerald, speciaal voor sommige collega's hier, want die worden helemaal gek van dit nummer. Maar ik blijf hem leuk vinden. Dit is uh, Amy Camerald met A Night Like This. MUZIEK Dit was Carol Emerald met A Night Like This. Ja, ik zou denken. Ja, wat zou je eigenlijk denken? Deze is ook bekend van, de, van een reclameliedje. Van. Uh, ja, ik mag nu geen reclame maken, dus ik denk ik zeg het ook maar niet. Ze, is, uh, ze kwam uit Amsterdam 26 april 1981. Ja, en. Uh, zoals je net al hoorde, dit is een van de grootste nummers. En. Uh, ze heeft ook uh, een nummer uitgebracht, die is tegenwoordig helemaal bekend, dat is Back it up and do it again Misschien draait die deze avond nog later Maar we gaan even snel verder met het volgende nummer Ik ben benieuwd welke de redactie voor ons heeft klaargelegd Ik hoor net dat het een, een nummer is van Madonna Wie kent het nummer niet meer? Het heet Like a Virgin Nou, DJ, ik zou zeggen Laat maar horen Nou, dames en heren, zoals u hoorde, dit was uh, Madonna met Like A Virgin. We gaan zo meteen bellen. Ja, mensen, ze breken internationaal door, deze band. En die, uh, deze band die heet... Uh, vroeger was het Gigalife, de band Helder, met Laat me Leven. Gaan we zo draaien. Ja, en uh, wat u net hoorde was dus Madonna met uh, Like A Virgin. Deze single komt uit... Uh, ja, uit welk jaar komt het eventjes? Ik zou eventjes... Uh, voor je kijken, dit komt uit het jaar... 19... Ja... Uit 1984, zeg maar. En ik weet niet of jullie die videoclip wel eens hebben gezien. Maar geloof me, die willen jullie zien. Een hele mooie videoclip, volgens mij opgenomen in Italië. Laat ik het daarop houden. En, uh, ja, zoals ik net al zei, we gaan zo bellen. Met de enige echte zangeres van Giga Live. Maar voordat we dat gaan doen... Eerst een lekker nummertje Ja, ik zou jullie dan maar stiekem verklappen Als ik hem kan vinden zal Weet je wat, we beginnen eerst even met een ander nummer Ik zeg, we beginnen met het nummer Nummer 4 En dat is it. Wake Me Up Before You Go Go <lacht> Avond. en fijn dat u nog steeds luistert naar het lekkerste muziekstation van uw regio. Dit is ZFM. Ja, wat u net hoorde was natuurlijk WEM, opgericht in 1981. Was een, ze kwamen allemaal uit um, Engeland natuurlijk. Dit was een van de grootste nummers aller tijden, nou, laat ik het daarop houden. Maar ja, ze hebben nog veel meer nummers gemaakt, zoals Last Christmas. En de meeste ken ik dan niet, maar... Sommigen misschien wel, maar die nummer wat u net hoorde was uh, Wake Me Up Before You Go Go dus. En ja, hoe lang heeft hij uh, overal gestaan? Hij kwam in uh, 1984 uit, met te verstaan op 23 juni. Hij heeft uh, twee weken op nummer 1 gestaan, maar hij heeft 13 weken in de top 100 gestaan. Ja, uh, wat kan anders met zo'n mooi hitje? Dit was goud waard natuurlijk. Ja, en, uh, we gaan uh, gaan we proberen te bellen zo. Maar ik uh, wens je nog veel plezier met Mariette van der Brand, oftewel van de band Helder, met Laat Me Leven. Of misschien, dat komt nu. Geef okay, heel luister, plezier. Goedenavond, fijn dat je nog steeds luistert naar JFM. Met dit lekkere nummer, helder, met La me leven. Als het goed is, heb ik nu Mariet van der Brand aan de telefoon. Een hele goede avond. Een ja, hele goede avond. Goedenavond, ik, um, ik ben al een tijdje fan van jullie. Ik denk, uh, ik heb toevallig een contactpersoon en ik denk, weet je wat, ik bel er even. Hoe nou, is het, het met GFM. jullie? Het gaat hartstikke goed. We zijn heel erg druk met, uh, met het uh, opnemen van de nieuwe single eigenlijk. We het hele album al klaar, maar er was, uh, er was nog niet helemaal duidelijk wat de tweede single zou worden. Dus die hebben we nu uitgekozen. En uh, daar zijn we nu mee bezig om die af te mixen. En uh, eigenlijk moet de zang opnieuw opgenomen worden. Dus dat, uh, daar zijn we nu mee bezig. Lekker oh. druk. Oké, okay, en ik heb uh, jullie wel een beetje gevolgd op uh, verschillende sites zoals Hives, Twitter. En uh, ik heb gezien dat jullie ook uh, erg bekend waren onder de kinderen. Klopt dat? Ja, dat, ik denk dat dat voornamelijk is gekomen door, uh, doordat we geweest zijn bij, bij de Kist op 20. Bij, bij Monique Smit. En die, uh, ja, die, dat, die heeft dat een beetje in het leven geroepen. Dus ik denk dat dat een beetje om die reden is. Maar niet bewust is dat gegaan hoor. Oké, okay, want ja, ik had laatst ook een cd gekocht van de Kist op 20 heel toevallig. En daar stonden ja. jullie ook gewoon al op. Op de nieuwste Kist op 20 van de is. Ja, dat klopt. Ja, en, uh, en niet alleen op die, want we staan ook op die van de... 100%. Oké, okay, ja, en ik heb laatst ook uh, een single gekocht in de music store. En uh, ja, ik denk uh, best wel een leuke single, want ik had hem al een paar keer gehoord. En ik uh, zag toen, ja, hij komt, uh, hij komt op single. En ik denk, ik koop hem gelijk. Ja, uh, nou, dat is helemaal top. Ja, en ik heb gehoord dat ze in een heleboel verschillende winkels liggen. Ja, de, nou, de, met lange me leven is eigenlijk nu een beetje op zijn. Op afloop, komt een beetje op zijn einde. We worden vanavond wel trouwens uh, uitgezonden op het Trost Muziekfeest. Maar die, uh, die single is, uh, ja, heeft een hele mooie plek gehaald. En hij is best wel lang in de Nederlandstalige top 30 gestaan. Uh, maar die is nu, ja, nu, nu is die een beetje over. Dus daarom zijn we ook bezig met het, uh, het uitbrengen van die nieuwe single. Oké, okay, en nou, hoe heet die nieuwe single? Nou, over de titels hebben we nog niet helemaal uit. Dus dat kan ik nog niet verklappen. Oké, okay, en... Um... Ga je binnenkort ook nog een leuke, een leuke album uitbrengen of zo? Ja, nou dat is, uh, de, de vooruitzichten zijn nu dat die, eerste, die tweede single dan komt. Het album is in principe klaar. Dat het alleen maar nog afgemixt en gemasterd worden. Dus dat, uh, ja, daar moeten we ook gewoon even de tijd voor nemen. En uh, ik denk dat de platenmaatschappij vooral wil weten hoe, hoe de tweede single hoe dat verloopt. En of dat net zo succes was eigenlijk als de, als de eerste single. Oké, okay, um, ik heb nog een vraag. Ik zit een beetje te, te kijken overal, zo, daar, dat. Ik heb net een stukje geluisterd, maar dat nummer elke dag daar ook op te komen staan. Op het album zeker weten. Oké, okay, ja, want ik heb hem ook al een paar keer op school gedraaid. En ja, iedereen vond dat een leuk nummer ook. En ze vroegen: ja, als je ze ooit eens een keer spreekt, wil je dan vragen of ze die misschien ook op een uh, album gaan zetten als ze die ooit gaan maken. Dat gaan we sowieso doen, zeker weten. Oké. Okay. Ik, ik denk dat sowieso dat ieder nummer dat we hebben opgenomen, dat dat uh, wel op het album komt. Oké, okay, ja, ik had laatst ook een beetje naar 538, nou eigenlijk niet laatst, maar een paar maanden geleden geluisterd. Ja, en toen kwam toevallig ook voorbij dat jullie mee hebben gedaan met uh, een actie van 538, en toen ging de nummer Sweet, o Sweet Child on Mine zingen. En ja, ja, dat was ook een best mooi nummer. Ja, nou dat is natuurlijk een koffer van, uh, uh, van Kunst Roses. En uh, nou, we hebben eigenlijk nooit de koffers opgenomen. Alleen die ene dan. En ze waren voor Gis natuurlijk op zoek naar een kofferband. Dus vandaar dat we die hadden opgestuurd. Maar als het aan mij had gelegen, dan hadden we gewoon een eigen nummer opgestuurd. Oké, okay. ja, jammer dat jullie niet zijn geworden. Uh, dat vind ik eigenlijk best wel jammer. We zijn, uh, ik heb hem laatst toevallig in het echt ook gezien, Gis Yeah. Ja, en uh, ik um, denk dat je volgens jou nog wel een nieuwe nodig heb als, ik heb als ik de betrouwbare bronnen moet geloven. Dus ik zou zeggen... <laughs> ja, ik zou zeggen, volgende keer beter. Yeah. En ja, ik denk dat ik zo meteen speciaal voor jou dan nog maar het nummer... Uh, elke dag ga draaien dan maar. Ah, oh, dat vind ik, zou ik helemaal top vinden. Nou, dan zal... Ik <laughs> Oké, okay, dan zou ik zeggen nu... Uh, dit is dan de band Helder, vroeger Gigalijf met het nummer Elke Dag. Oké, okay, nou, top. Oké, okay, tot ziens. Oké, okay, tot ziens, hoi. Ze staat op een uurtje of negen. Smeer daar broodkopje koffie erbij. Kijk de Sophie, ze van hem nooit mocht volgen. Dat doet haar goed ze kijkt. er zijn meerdere mensen geweest, waar ze alles mee heeft gedeeld, de verwachting was anders, maar wat is gebleven, is wie ze nu is, door wat zij heeft beleefd, ze lachten Ze bedenkt wat ze... Ja, dat doe ik ook wel eens. Een uurtje of negen opstaan. Maar ja, dat zal morgen wel wat vroeger worden. Dat, want ja, ik moet morgen natuurlijk weer uh, werken. Dit is mijn eerste keer voor de mensen die net inschakelen. Dat ik hier voor het eerst zit. Ja, en we, zo, als je net iets gemist hebt, ja, dan vind ik het wel jammer. Want we hebben net gebeld met de zangeres van deze band. Van de band Helder. Ja, wie kent hem ondertussen niet? Ze zongen nummer Laat me Leven was een groot hit. Ja, en ik heb gehoord dat binnenkort een nieuwe single uitkomt. En ja, wie wil die dan niet kopen? En ja, ik ga zo voor u kijken wat voor uh, weer het morgen wordt. Maar dat zometeen meer. Over, uh, ik wacht ieder moment ook de nieuwe gasten binnen voor zometeen. Die er normaal zitten na 9 uur. En anders zit ik hier nog gewoon gezellig in mijn eentje. En ja, wie ook niet dat morgen de zon gaat schijnen? Ik wens je nog een fijne dag verder en ik neem zo de telefoon op. Tot zo! Ja, fijn dat je nog steeds luistert. Dit was Milk Sugar met Let the Sunshine. Ja, de, ze komen... Milk Sugar komen officieel uit Nederland gewoon. Ja, wie had dat gedacht? Met zo'n lekker singeltje. Ze hebben zelfs in alle verschillende landen gestaan. Zelfs in uh, buitenland, in Engeland. Ja, en uh, welk nummer? Met welk nummer dan? Ja, ze hebben met Stay Around. In 2003 hebben ze gewoon in de... In de klassieke... Uh, op 40 gestaan, op nummer 25 in uh, Engeland, gewoon. Ja, en dit was een van de zomeris uit de. Uh, ja, zo waren. Maar je hebt er net over toevallig gehad, uit de Kist op 20. Dit was de Kist op 20ste uh, Ja, van welk jaar eigenlijk? Ja, dat zoek ik zo voor u op. Maar de Kist op 20 deel 2, ondertussen zijn er al tientallen Kist op 20's gemaakt. Ja, en ze maken gewoon nog lekkere muziek uit, uh, uit Nederland. Ja, en ik denk dat ik nog een lekker nummer daarvan ga draaien. En dat is voor Treble. Wie kent ze niet meer? Ze zijn ook volgens ons naar het Songfestival geweest. Ja, en dat is een nummer Ramaganana. En ja, daar gaan we nu lekker naar luisteren. Dus ik zeg Ramaganana lekker op los met Treble. Ramaghanana, Ramaghanana, Ramaghanana, Ramaghanana. Ramagana, na, ramagana, na, ramagana, na, ramagana, na, ramagana, na, na, na, na, ramagana, na, na, the na, na, ramagana, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, ramagana, na, ramagana, Dames en heren, en fijn dat u nog steeds luistert naar GFM. Dit was natuurlijk de mijngroep Treble. Ze komen uit Limburg. Officieel betekent Treble. Ja, dat is uh, Zuid-Afrikaans. Jammer dat ik daar nu pas op kom. Ja, over uh, Engels. De, maakt me helemaal niks uit. Het is gewoon een, uh, een soort van taal. De, het officiële betekenis betekent dat voetbal. Ja, dat we dat even weten. We gaan een gezellig nummer draaien. En dat is het uh, nummer. Ja, welk nummer zal ik draaien? Jullie mogen niet kiezen, ik heb telefoontjes gehad, ik ben geen sms, ik werd helemaal gek hier. Ja, maar um, we gaan nu gewoon draaien. Paul Jong met Love the Karnam People. Provisatie hoeft ook bij te gaan.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 she can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 Jeep. Ja mensen, wat een raar geëigen op dat einde. Ja, ik zal maar niet aan zeggen waar het mij aan doet denken. Maar ja, dat zou je zelf ook wel kunnen verzinnen als je goed nadenkt. Dit uh, was Paul Jong, officieel heet hij Paul Atoni Jong. Hij is geboren in Luton, 17 januari in 1956. Zo, dat is eigenlijk best wel oud. Als je hem zo ziet op de foto ziet hij er ook best oud uit. Uh, ja, je zult nu waarschijnlijk denken... Ja, Luton, je zegt wel Luton. Maar waar ligt dat eigenlijk? Ja, dat ga ik u vertellen. Dat ligt in het Engeland. Heel mooi plaatje zit ik nu net te kijken. Ja, en um, deze heeft uh, in de top 100 ook weer natuurlijk gestaan. Dit nummer love, love of the Common People. Ja, en um, hij stond uh, in 1984 heeft hij gestaan op nummer 1. Ja, hij kwam binnen op 14 januari 1984. Hij heeft vier weken op nummer 1 gestaan. Ja, en tien weken in de top 100. Wat wil je nog meer? Ja, dat is natuurlijk een allerreden om een feest te vieren. Dat heeft hij dus ook gedaan toen. Ja, en ik zou zeggen, luister jullie mee naar het volgende mooie nummer van Toto. Het heet Rosanna. Wat gebeurt er nou? De muziek valt weg. Nou, dan doen we mooi een ander mooi nummer. Pas mooi aan op het volgende onderdeel. Dat zometeen gaat komen. Maar uh, ik zie net dat het waarschijnlijk niet gaat lukken. Of misschien wel. We gaan het toch proberen. Ik hoop het toch zo dat het gaat lukken. Als het lukt, dan sluit het mooi aan bij het volgende programma, vind ik. Maar uh, ik probeer gewoon de volgende, zou ik zeggen. En uh, ik hoop dat hij nog een fijn weekend heeft. En ik zeg, hier is Doelpunt voor Oranje.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 Goed luisteren houden als er eens zou, oranje viking wel, maar één stap op mijn boomboot zit, joh. De vrije één keer hier, joh. Die ja? vrijed zijn bal eraf. Womboten to go, gewoonboten te go. In hartje, Amsterdam. En voor iets minder het magadow. Womboten te go, womboten te go. Verkoop ze nu, want na het is dag zijn ze rij voor de sloop Doerpan voor oranje. We Schade Duitsland. Alles is voorbij. Jamischade Duitsland. Dit is alweer het laatste nummer. Ja, Ik hoop dat ik het de volgende keer nog een keer mag doen. Het is in ieder geval hartstikke leuk om te doen. Ik hoop dat jullie er ook hebben van genoten. En ja, ik zou zeggen: geniet zo te van de mensen van Zieh. En ik zeg tot de volgende keer.